12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Opnieuw doden bij onlusten Thailand. Kroaten naar de stembus over homohuwelijk. en 3000 keer gehoorschade door werk. Het weer, af en toe zon en hier en daar een bui. Het is 7 tot 10 graden. Morgen wat meer zon en droog. Dinsdag is het dan weer bewolkt, maar ook overwegend droog.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 Kroaten kunnen vandaag hun stem uitbrengen in een referendum over het homohuwelijk. De tegenstanders die het referendum hebben aangevraagd... willen dat bij wet wordt vastgelegd dat het huwelijk een verbinden is tussen man en vrouw. Volgens de Kroatische publieke omroep is 59 procent van de bevolking tegen het homohuwelijk. En ook zouden 104 van de 151 parlementsleden tegen zijn. De voorstanders van het homohuwelijk hebben de steun van de regering. Premier Milanovic noemt het referendum een bedreiging voor het recht op vrije keuze. Gisteren gingen in de hoofdstad Zagreb honderden voorstanders van gelijke rechten voor homo's de straat op... om tegen het referendum te protesteren. Het referendum heeft ook de steun van de katholieke kerk. 90 van de Kroaten is katholiek. Vanavond wordt een Chinees ruimtevaartuig gelanceerd... met een robotwagen die op de maan gaat rondrijden. ESA, de Europese organisatie, gaat de Chinezen helpen bij deze maanmissie. De ruimtevaartorganisatie gaat de Chinese missieleiding... helpen contact te houden met de ruimtezonde. De lancering van de Chang'e-3 is om 7 uur vanavond Nederlandse tijd... vanaf de lanceerbasis in China. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Ieder jaar zijn er zo'n 3000 mensen die zich melden... bij de bedrijfsarts met gehoorschade. Dat blijkt uit een rapportage van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten...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 in vergelijking met landen om ons heen, Amerika, Australië... waar ook wel uh, goed preventief onderzoek uh, wordt gedaan... Uh, naar het uh, voorkomen van uh, uh, lawaaischade. En uh, we springen er niet negatief uit. Het uh, is een, een algemeen probleem, uh, deze, dit conflict tussen uh, de plicht om je te beschermen... en de plicht tussen, uh, om, te, om te moeten horen. Wat gebruiken die mensen dan um, voor middelen op dit moment?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 uh, uh, zo'n techniek is uh, uh, gemonteerd. Klopt. Maar, maar als ik het goed begrijp, eigenlijk uh, het mooiste zou zijn als het probleem zelf wordt verminderd. Dus dat er inderdaad, zoals u zegt, bijvoorbeeld lawaai, uh, verminderende boren worden gebruikt. Dat, dat je daar kijkt dat aan te pakken. Ja, dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij uh, uh, uh, wel zo effectief. Dan heb je meteen de bron te pakken. Dank u wel, Bas Soordrager van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekte. De Amerikaanse acteur Paul Walker is om het leven gekomen... bij een auto-ongeluk. Tijdens een liefdadigheidsevenement in Californië... botste de Porsche, waar Walker in zat, tegen een lantaarnpaal... en vloog in brand. De acteur zat niet zelf achter het stuur. De bestuurder kwam ook om het leven. Walker werd vooral bekend van de filmreeks... The Fast and the Furious over autoracen. In het echte leven deed hij dat ook graag... vertelde hij onlangs nog in een interview. You know, Ik ben een professionele racecar driver... So... I take pretty serious chances on the track. I'm really aggressive, ja. Yeah. So, but uh, it, it works in my benefit. Because uh it's intimidating. Yeah. walker had een lange acteercarrière achter de rug al als baby al in een reclame voor luiers bijvoorbeeld. En op zijn twaalfde had hij zijn eerste rollen in televisieseries als Who's the Boss. Paul Walker is 40 jaar geworden. Sport. Het is de sloddag van de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Astana. Vanochtend werden de 500 meter bij de mannen... en de 1000 meter bij de vrouwen gereden. Sebastian Timmerman heeft dat nog podiumplaatsen opgeleverd... voor de Nederlanders. Nee, nog geen Nederlanders op het podium gehad deze laatste dag. Michel Mulder wordt zesde op de 500 meter en is daarmee de beste Nederlander. Gisteren stond zijn tweelingbroer Ronald Mulder op het podium. Die komt nu niet verder dan de negende plaats. Nee, de Nederlanders kwamen tekort. Bijvoorbeeld op Kaijiro Nagashima, de Japanner die een dik rijdt. 34-69. Tijbermo, de Olympisch kampioen, wordt tweede. En Artyom Kuznetsov eindigt op de derde plaats. Gisteren de verrassende winnaar uit Rusland. Vandaag eindigt hij weer dus op het podium, dit keer derde. Michel Mulder dus zesde. Jesper Hospers wordt zevende... Ronald Mulder negende en Jan Smeekens nog net in de top 10, want hij eindigt op die tiende plaats. Bij de vrouwen op de duizend meter ontbrak de Nederlandse top eigenlijk. Manon Kamminga en Laurine van Riesenreden reden wel. Zij worden achtste en negende. Heather Richardson is erg goed in orde. De wereldkampioen sprint van vorig seizoen. Wint in 1 14, 22 een dik baanrecord. En een hele goede tijd voor, zoals we dat in Schaatsland noemen... een laaglandbaan. Een baan niet op grote hoogte zoals Salt Lake en Calgary. Brittany Bow houdt van het wereldrecord wordt tweede en de Russin Olga Vatkulina, de regerend wereldkampioen, eindigt op de derde plaats. De 10 kilometer bij de heren is het slotstuk, daar rijdt Sven Kramer straks in de laatste rit. Er is al gereden in de B-divisie en hard, bijvoorbeeld op Douwer de Vries. De ploeggenoot van Kramer wint in 13.05.58, Persoonlijk record voor hem, Bob de Vries werd tweede en Robert Bovenhuis, ook hij in een persoonlijk record op de derde plaats. In de Eredivisie gaat vandaag de strijd om de koppositie weer verder. Straks speelt koploper Vitesse tegen Cambuur. En om half één, over ja, zo'n kleine 20 minuten, speelt de nummer drie Ajax uit bij Adoorna. Ronald van der Geer. Ajax natuurlijk heel goed gespeeld tegen Barcelona. Dan hoop je met dezelfde elf te beginnen. Maar dat kan natuurlijk niet door die blessure van Boylissen. Dat, komt, dat betekent dat uh, Deli Blind weer als linksachter speelt en een plekje vrij komt op het uh, middenveld voor Lerin Duarte. Dat is uh, een, een wijziging die eigenlijk wel verwacht werd. Uh, wat meer opvallend is, is dat uh, Niklas Nooisander, de aanvoerder, op de bank begint. Frank de Boer legt het al zodanig uit omdat Denswil op zijn plek staat. Als je drie wedstrijden kort achter elkaar speelt en Denswil traint en speelt zo goed, dan verdien je ook een kans in een wedstrijd. Dus eigenlijk is er sprake van uh, rouleren en dat doet Frank de Boer dus met zijn Ajax in deze wedstrijd tegen Ajax. Den Haag. Bij ADO wel de nodige problemen. Daar is Danny Holla er niet. Betekent dat Meloen straks op het middenveld speelt. En dat er een hele verschuiving achterin plaatsvindt. Met Zuiverloon als rechtsback En Wormgoor keert weer terug als centrale verdediger. Gelukkig voor ADO kan Keert wel spelen. ADO worstelt wat met de vorm. Ja en Ajax komt hij natuurlijk met de borst vooruit. Naar de prestatie tegen Barcelona naar Den Haag. We beginnen om half 1. Dankjewel Ronald van der Geer. Bob Sleeser Esme Kamphuis is nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Sochi. Samen met de remster Sanne Dekker kwam ze tijdens de wereldbekerwedstrijd wedstrijd in Calgary niet verder dan een vijftiende plaats. Om zich te kwalificeren had de Nederlandse Bob bij de eerste 10 moeten eindigen. Kamphuis was na afloop teleurgesteld. Het is natuurlijk absoluut niet hoe ik uh, van plan was om het seizoen te beginnen. Dus uh, ja, dat hadden we absoluut niet verwacht. Maar uh, ja, goed, het is een bedrijf Bobslee en dit is één slechte dag. En uh, volgende week zitten we gewoon weer vooraan bij. Ja, waar zitten ze dan? Nou, ze zitten ze in de Amerikaanse Park City. Bij de mannen eindigde Edwin van Koker in de viermansbob als tiende... en liep daarmee net kwalificatie mis. Judoka Marinde Verkerk heeft bij het Grand Slam toernooi in Tokio een gouden medaille gewonnen in de klasse tot 78 kilogram. Ze versloeg in de finale de Zuid-Koreaanse Jong met een Wazari. Het was voor Verkerk de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Andere twee Nederlanders die op de slotdag in actie kwamen... Noel van het End en Roy Meijer verloren in de eerste ronde. Belangrijkste nieuws. Bij aanhoudende onlusten in Thailand zijn opnieuw doden gevallen. Inwoners van Kroatië stemmen vandaag over het homohuwelijk. En jaarlijks melden zich 3000 mensen met gehoorschade bij de bedrijfsarts. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune met Govert van Brakel.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 De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij De Perstribune. Het programma van Max. Waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En natuurlijk ook vooruit op wat komen gaat. Dit uur is Suzanne Bosman. U zag haar jarenlang als nieuwsanker van RTL Nieuws. Maar vanaf 1 januari hoort u haar dagelijks hier op Radio 1: met het programma Radio 1 Vandaag. Terug dus bij haar oude liefde, de Radio. Na ene Brian Roy, oud voetballer, tegenwoordig trainer van jonge voetbaltalenten. Als u vragen hebt aan onze gasten, deperstribune.nl... of via Twitter hashtag perstribune. Het antwoordapparaat is er en tv-deskundige Ron van we natuurlijk met Cassie Kijken. Waarover Ron? Al jaren zijn programma's over muziek een beetje het ondergeschoven kindje op de buis. Maar dat wil niet zeggen dat er geen muziek op de tv te vinden is. Straks een Cassie Kijken waar muziek in zit. En uh, we houden u natuurlijk op de hoogte van het voetbal, de wedstrijd ADO-Ajax. Onze vliegende kiep is er ook weer. Natuurlijk, Jules, waar ben je? Ja, ik, geloof het, ik was uh, in Enschede bij Ruud van Nistelrooy. Die had een, een dag met zijn foundation waarin die kinderen probeerden hun talent te laten ontwikkelen. Wat dat inhoudt, dat hoor je zo meteen van Ruud van Nistelrooy. Welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Suzanne Bosman. Goedemiddag, ja, Suzanne. Goedemiddag, hallo. Vertrouwde omgeving, neem ik aan, ja, de radio. nou, ja ja en nee. Op zich, uh, het met jou in een radiostudio zitten... en koptelefoons en microfoons en een technicus en een regisseur... dat is allemaal huh? uh, vertrouwd. Maar het is natuurlijk wel een andere omgeving. Want ja, wanneer was het? Vijftien jaar geleden. Zaten we op een hele andere plek en ging het toch anders. Ja, dus wat, het is ook wel weer nieuw, hoor. Wat heeft je bewogen om terug te komen van televisie naar de radio? Ja, geef daar maar eens ja, heel ha, kort vertel, antwoord. Ja, leg dat naar de uit. <laughs> Nou, het was um, ja eigenlijk ook het onverwachte, het spannende. Ik uh, zat heel goed natuurlijk bij uh, RTL Nieuws, ja. een fantastische baan. En ik zei ook altijd tegen anderen: van, als ze dan zeiden zou je nou niet eens iets anders willen doen, zei ik: nou, ik denk er wel eens over na, maar dan kan ik eigenlijk geen leukere baan bedenken dan wat ik nu doe op dit moment. En toen kwam er toch iets redelijk concreets uh, voorbij, en namelijk. Radio 1 Vandaag. Oh ja, maar hoe gaat, ze, ga hoe, nieuws ja, maar hoe, hoe gaat zoiets? Hoe, ja, er komt iets concreets voorbij. Ja? Vertel eens hoe dat dan gaat. Nou, dat, uh, uh, dat begint met een soort whatsappje. Of hmm. het begint met een whatsappje. van, uh, hey, uh, Iemand die ik een beetje kende daar op de redactie. Uh, we gaan met 1 Vandaag radio maken. Hoe zit jij eigenlijk bij RTL? Zo ja. gaat dat. En wat heb je dan terug? Ik zit fantastisch bij RTL. <laughs> Einde contact. En even later... Maar misschien wil ik toch een keertje koffie drinken. Ja. Omdat, uh, nou, dat was ook oprecht mijn reactie. Ik zat daar uh, fantastisch. En ja, het is een geweldige baan. Je zit overal bovenop en met geweldige collega's. RTL Nieuws is gewoon premier Je Dink, wil weet niet wel. Weg. Nee. Nee. Maar dan komt er iemand, we gaan iets nieuws doen. Radio is natuurlijk toch een gevoelige plek. En uh, dan ga je daar wat over nadenken. Van ja, wat blijf ik hier doen? Wat ga ik daar? En vooral ja. het idee van... Ik zou de kans kunnen krijgen om weer iets helemaal van vooraf aan te beginnen. Eigenlijk een schop onder je kont. Want ja. in één keer weer iets waar je niet vertrouwd mee bent. En, ja, nou. en toch ook wel weer met nieuws en weer gesprekken gaan doen. Dat, dat al dat soort dingen bij elkaar ja. waren. Dat ik dacht, nou, toch eens verder praten. En dat begint op 1 januari? Ja. Dan uh, elke middag, hè? Mm -hmm. Vijf dagen in de week? Ja. Geen tv meer? Jawel. Wat ga je doen? Uh, ook één vandaag tv. Dat ga ik één keer doen. Waarschijnlijk de woensdag of zo... Dan, uh, dan doe ik het eigenlijk dubbel. Ja. En dat, is, dat vind ik wel leuk om natuurlijk om nog een beetje voeling met uh, televisie te houden. Want dat ben ik wel heel erg leuk gaan vinden, natuurlijk, de afgelopen jaren. Maar wat is daar leuk aan? Uh, nou, om toch weer op een andere manier te communiceren. En om dat ja, vast te houden. En wat ik er vooral aardig aan vind. is dat ze bij Een Vandaag natuurlijk graag willen laten zien. dat het bij elkaar hoort. Het is eigenlijk één familie. Ja. Eén Vandaag op TV, Radio Een Vandaag online. Dus daar zie je wat, uh, nou, Bas van Werven zie je ook terugkomen. Ja, zeker. Uh, ja. ja, maar je krijgt ook nieuwe familieleden, ja. want je, je raakt... Een hele grote familie uh, je krijgt Een grote, grote bij, familie, he? ja, en die wordt nog groter en ja. groter... maar je nieuwe uh -huh. familie is Bas van Werven natuurlijk, ja. Jan Mom. Ja? Dat zijn jouw medepresentatoren. Ja. Je raakt Rick Niemann kwijt. Ja. Kan je mij lezen en schrijven, neem ik dan. ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat wordt erbij. wennen. Ja. Dat is wennen, dat is nu al wennen. Ik zit al drie weken zonder Rick. Ja. Dus uh, want mijn afscheid, uh, mijn laatste uitzending is alweer een paar weken geleden. Ik ben nu in een soort tussentijd. En dat is, uh, dat is inderdaad wennen. Nou ja, ja. je weet dubbel presentatie, is anders dan uh, ja. misschien op tv ook weer anders dan, dan op radio. Ja. Moet je weer op andere dingen letten samen. En, en nu moet je met, met deze twee manieren door één deur. En studio deur. Ja, precies. En elke nou, week dat zal een ander. ook wel weer gaan. Ja. ja, je bent aan elkaar. Op een gegeven moment ben je daar ook natuurlijk wat in getraind om, te samen, om samen te werken. Hm. En ik weet dat ik een teamspeler ben, om dat woord maar eens te gebruiken. Ja, en met Rick, dat is opgebouwd in de loop der jaren. Wij kenden elkaar totaal niet. Nee. We waren hele verschillende mensen. En je wordt. Ja, het is eigenlijk een soort verstandshuwelijk. Hè? Je wordt met elkaar aan tafel gezegd, jongens. Uh, en hoe voorkom je bij zo'n verstandshuwelijk dat je elkaars concurrenten wordt? Mm. Ik bedoel, dat is toch wat je wilt. Je wilt allebei natuurlijk de grote onderwerpen doen die het nieuws bepalen van de dag. Uh, dus ja, dus maar je maar moet dan ook ruimte niet over. Je Geen moet idee. elkaar wat gunnen. Ja. Daar, dat is eigenlijk wel de basis. En je moet vooral samen een heel erg goed programma willen maken. En dat is het allerbelangrijkste. En je bent niet. Ja, ja, daar ben je eigenlijk wel ondergeschikt aan. Ja. Het gaat om het goede programma. En de ene keer zeg jij wat, de andere keer zegt de ander wat... En uiteindelijk voel je gewoon aan elkaar. Je hoeft elkaar niet eens meer aan te kijken. Nee. Maar je voelt gewoon aan de energie van... oh, daar komt wat of daar komt niks. Dus ik moet. En ja, zo gaat dat. In ieder geval bij die, bij die grote speciale uitzendingen. Een nieuwsuitzending die is gescript. En dan weet je bijna precies van tevoren. Weet je bij tv uiteindelijk uh, meer al detail... wat je aan het doen bent dan bij radio? Ja. bij radio kun je natuurlijk veel makkelijker... wat improviserend ja. werken. Ja, ja. en bij, zeker bij een... Uh, nieuwsuitzendingen op tv, daar komt zoveel bij kijken, ook als het gaat om, om cameraposities, om filmpjes, ja. om instartjes, en het, het wordt steeds ingewikkelder, ook omdat het product steeds mooier wordt, maar daardoor moet je heel nauwkeurig vastleggen wie wat wanneer zegt, want ze moeten je wel uh, kunnen, ze kunnen volgen. volgen. Ja, en, zeg maar, uh, ja. Is, is het nou, heel, ik weet niet of ik het bagatelliseer, maar, maar is het nou heel ingewikkeld een televisietekst lezen? Want je leest wat er staat. En dat doe je zo goed mogelijk, zonder ja, fout het liefst. Ja, ik en, moet een en, beetje om jou lachen, En dan kijk je, je recht jij, in de camera. Jij, je zegt, ja, ik weet niet of ik me getaliseer. Nou, lijkt um, nou, je wat niet zo ingewikkeld is, eerlijk gezegd. Het, het lastige is om een tekst uh, in een totaal onnatuurlijke omgeving... met camera's, ja. met een make-up en een jasje... dat misschien niet lekker zit en alles... van autocue op een camera die heel ver weg staat... en je kijkt verder in een donker gat... Ja. Een tekst voor te lezen alsof het een hele normale tekst is. Ja, maar dat Doe went, alsof zou je zeggen. alsof het gewoon is. Ja. ja, Brand, het is een, uh, een legendarische naam. Uh, ja, zo'n coach. In, in, ja. Uh, in Hilversum, de coach, uh, oer oud is hij en, en springlevend. Die coacht uh, bij RTL, in ieder geval heel veel nieuwslezers, verslaggevers en zo. Die zegt altijd: iedereen kan klinken als een nieuwslezer. Hè? Iedereen kan een nieuwslezer ja. nadoen. Maar het zo vertellen dat het heel gewoon klinkt, dat is heel moeilijk. Dat is de kunst. Suzanne, uh, we vatten iemands carrière altijd even samen... Oh in een audi uh, audiocollage. Luister mee wat je tot nu toe gedaan hebt. NCRV, het nieuwsoverzicht. Ede, een van de drie gestolen van Gogh schilderijen... uit het Kruller-Müller-Museum is terecht. De dieven hebben het doek Weefgetouw met Wever... teruggebracht als teken van goede wil. NCRV, Radio 1... Hier en nu met Suzanne Bosman en Govert van Brakel. Goedemorgen, maandag 16 december. U bent van harte welkom bij Hier en Nu met nieuws uit binnen- en buitenland. Na half acht aandacht voor het internationale energiehandvest... dat morgen in Den Haag wordt ondertekend. En natuurlijk het weer en een overzicht van de ochtendbladen. Nu allereerst verkeersinformatie. Terug bij de NOS met het Radio 1 journaal. Ja, nog twee nachtjes slapen en dan is Nederland het echt voorzitter van de Europese Unie. Het RTL nieuws. Goedenavond, mijn naam is Rick Niemann. Ik ben Suzanne Bosman. Dit is het derde nieuws van dinsdag 25 maart. En dit zijn onze belangrijkste onderwerpen vandaag. We zijn er met een extra nieuwsuitzending. Want het duurt nu echt niet lang meer of we hebben een nieuw kabinet. Daarvoor nu rap naar Frits Wester in Den Haag op het Binnenhof. Ik denk het als een voorrecht om voor u het RTL Nieuws te mogen lezen. Een voorrecht om te mogen presenteren. Ik ben heel erg tot op RTL Nieuws. Goedenavond. Hoeveel jaar hebben we nu te pakken ongeveer? Ik denk, uh, nou ik durf het bijna niet te zeggen, nou? maar een kleine 30 jaar. Al. Nou ja, misschien ben je wel heel vroeg begonnen. Ik ben heel vroeg begonnen. Ja? Ja, Waar inderdaad. ben je begonnen? Bij de Wereldomroep uh, heb ik stage gelopen in der tijd... vanuit uh, de Academie voor ja. Journalistiek in Tilburg. En toen ben ik al heel snel via het freelancercircuitje bij... met het Oog op Morgen terechtgekomen. Oh ja. Toen was ik denk 21. De krant van morgen. Ja. Oh ja. ja. Zeg maar, hebben wij dat van huis uit? Het nieuws? Uh, wij, hebben van, wij hebben van huis uit wel het uh, houden van het nieuws, het erbij willen blijven. Oh ja? Het uh, ja, op het puntje van je stoel, alles zitten we uh, graag zitten te volgen. En wie inspireerde en, uh, dat dan? Ja, dat was eigenlijk. Het, het, het, het thuis had iedereen dat wel. Uh, Mijn moeder was heel erg van, van, van, van kranten, van analyses. van... Uh, ja, van, van inzicht. Die kon er ook altijd hele goede dingen over zeggen. Ja. En mijn vader ja, en ik... wij lijken heel erg op elkaar in de zin. Het ja, aan, ik heb hem meegenomen natuurlijk. Meegenomen. Want dit is gewoon het leukste wat er is. Ja. Uh, wij hebben eigenlijk allebei... altijd de hele dag de radio aan. En dat oh ja. was vroeger al. Die, die hoorde je uit alle kamers van het huis. Overal staat wel een radio, stond wel een radio. En wij volgden altijd ja. alles. En, en mijn vader heeft, denk ik... Mijn zus zit ook in de journalistiek. Die uh, werkt uh, bij Trouw. Wij, ja, wij hebben altijd wel een enorm gevoel gehad voor... wat is er aan de hand, hoe zit het? Uh, eens even luisteren of er nog wat is gebeurd. Ja, ja. Zeg, meneer Bosman, welkom. Goedemiddag. Vader Bosman, <laughs> oud-burgemeester van ja, uh, Hees in, uh, in het mooie Brabant. Zeg, maar u, u hebt uh, met, met, met uw echtgenote de dochters deze kant op gestuurd, blijkbaar. Is er nog een concreet voorbeeld te noemen? Waar dat, waar dat dan uit bleek, wat ze zei van let eens op? Nou... Uh... Van, van, van Kindsbeen of Aan, Suzanne heeft het zojuist verteld. Dus daar ja. stond altijd de radio aan. En nieuws was nieuws, dat moesten wij volgen. En, uh, en ik heb ook uh, zoveel mogelijk geprobeerd om mijn dochters in het nieuws te betrekken. En de actualiteit daarvan ja. uit te leggen. Uh, zoals, en Suzanne heeft dat wel eens een keer verteld... Uh, van, van begin af aan heb ik ze dat altijd bij willen brengen. Ik heb ze altijd gepijnigd met G.B. Hilterman. Ja, dat, dat, was het, er niet uh, van. dat was een geweldig. Het zal ik... nooit meer een gewone zon. Ik mis hem nu zelfs, nu die er oh ja. niet is. Ja, heel ja. Maar, ja, ja, dat uh, uh, uh. maar uh, het meest treffende is, en wat herinnert zich uh. wel... Uh, het aftreden van, van Nixon. Toen dat uh. gebeurde, dat was op een open op avond... en dat was een dermate... Unieke gebeurtenis vond ik historisch... dat een president van Amerika ja. zijn baan moet opgeven. Dat, ik heb beide dames naar beneden gehaald. Ik zei, ga zitten. Je zult wel niet begrijpen wat hier aan de hand is, maar dit moment moet je je altijd blijven herinneren. Dit is historisch. Ja. En dat is ja. er ook bijgebleven. Ja, want ja. we zijn uh, pijnig, zo mooi. Oud waren ze dan ongeveer. Want 1974, uh, uh, ja, denk ik. Ja, Ja, je hebt er geen trauma ja. aan over. Nee, nee, nee, de, nee helemaal nee. niet. Nee, maar, maar het klopt helemaal. Ja. Inderdaad, het gevoel van hier ja. naar kijken, dit is belangrijk, later zul je het snappen. En dat, ja, uh, dat is waar. Nou, en dat is ook wel iets uh, wat ik merk dat, dat ik nu een beetje probeer. Ja meer te, mee te geven thuis. Thuis bij, ook aan bij, de kinderen. Uh, bij ja. gebeurtenissen. Van nou, wat? volg het maar. laten Kijken die nat... dan naar de dichte CDA-deur bijvoorbeeld? <laughs> nee <laughs> bij nee. En zo? Nee oh. Nee, nee. Oh, nee. nee <laughs> zeg, dat dan maar... weer niet. Het zijn wat dat betreft gelukkig ja. ook andere tijden. Ja, natuurlijk. Maar u, uh, ja. u hebt wel het spoor uitgezet eigenlijk. Uh, ja, dat ook wel. Maar... Zelfs zij is begonnen met hockeyverslagen te, te, <lacht> te maken voor de hockeyclub. En toen was zij ook. Maar, en dat was UTX. En ze maakte toen al. Ze heeft een gouden pen. Ze kan het ja, schrijven ook. Nog. Kijk. Uh, daarmee is het begonnen. En, uh, en toen in Hezen, uh, toen uh, om, kwam eigenlijk het plan: ik wil echt de journalistiek ja, ja. in. En uh, via een. Toen ben je terecht gekomen dus bij, bij de zieken. Zieke, nou ja, ja, zo is allemaal, gaat het allemaal. Uh, allemaal. Ja, zo wordt het, het allemaal. Doen we Heel we gek. En dat allemaal, gebeurt. Ja. En toeval, ja. toeval bestaat ja. Ja. hier. Nou, op een gegeven moment word ik geïnterviewd dus ja. door een schoolvriend van aan. Terwijl ik geïnterviewd ben over een van de kwestie... in Hezen over munitie... komt zij toevallig van de trap af naar beneden. Zei, hé, hey, jij hier, et cetera. Ja. En zo is het gekomen. Ja. Is zij daar ook nou. begonnen en met haar ja. Nou, kijk, ja. wat leuk. Bedankt, <laughs> vader Bosman, dat zou zeker. ik <laughs> zeggen. Oké, <Okay. laughs> succes. Emeritus burgemeester van Hezen. Ja. Ja. Dank u. Ja. Mm -hmm. Leuk dat u dat, u dat wilde ja. vertellen. Suzanne, dat brengt ja. ons bij de actualiteit van mm -hmm. het nieuws van vandaag. Want ja. het begon bij jou dus uh, bij niks, Maar daar kon je nog niks mee. Okay. <laughs> maar nu, wat... wat Jouw nieuws uh, van de afgelopen van de... tijd, bijvoorbeeld. Jura, bijvoorbeeld. Uh, ja, nou, het is, het is wel, wel aardig dat als je er niet uh, als je even afstand kunt nemen, dat je er op een andere manier naar kijkt en dat je weer andere dingen oppikt. Maar wat ik wat ik met name gisteren uh, wat mij trof was een verhaal in de Volkskrant: uh, het verhaal over de kogelregens die uh, de gijzelnemers mm. bij uh, de punt in haar tijd uh, hebben getroffen en dat die gijzelingen wijster de punt, de school, het, het, het consulaat die tijd heeft enorm veel ja. indruk gemaakt. Dus ook iets... Eh, mijn vader verwees, we, we luisterden altijd... Uh, de gijzeling in Wijster... in 1975... Uh, maakte heel veel indruk. En vooral de verslagen... die Ger-Vaders daar later... Uh, die zat in de, trein, die, dat was de nieuws ja. de, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad van de ja. Noorden... die heeft heel minutieus opgeschreven... Ja. wat er is gebeurd. Jaren later ook nog een boek geschreven. Maar, maar in ieder geval, dat heb ik toen als heel klein kind... al met, met zoveel interesse... en fascinatie gevolgd. En toen... De punt, hè, die, die actie, die bevrijdingsactie waar zoveel bloed bij uh, vergoten is. En mijn vader en mijn zus en mijn moeder en ik, we hebben het nou, allemaal op de radio het, gevolgd. Ja, Kees Gravendaan lag in ja. het veld, hè, toen de. Uh, ja. staaljagers overkwamen mm. op die vroege meenzaterdagochtend. Ja, maar goed, zaterdag in de Volkskrant. Hè? Afgelopen zaterdag, dus gisteren in de, ja. in de Volkskrant stond er uh, ja, toch, toch een prachtig journalistiek ja. werk natuurlijk ook om, om documenten boven tafel te krijgen waaruit blijkt dat er toch heel erg veel geschoten is op, uh, op die kapers. Ja, die zijn doorzeefd. Ja. Mm. Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt.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 Ja, de staaljagers Denau, de minister-president twijfelde over ingrijpen van wilde per se ingrijpen en dit is het resultaat mm -hmm. geweest. Ja, later schokken. was uh, van natuurlijk ja. premier. En toen kwamen die dossiers. En uh, ja, de latere minister Ernst Heersbaling was toen een jong ambtenaartje en die heeft dat uh, blijkbaar uh, uitgezocht hoe het uiteindelijk is gegaan. En dat is toch in een labeland. Ja, en want en anders zou van uh, last krijgen. Het is zo'n pijnlijk ja. stukje geschiedenis natuurlijk. Uh, ja, dat, dat is me altijd blijven, blijven verwonderen. En dat blijkt dus inderdaad... we, we blijven daar een soort last van houden ja. in ieder geval. DePesterbune.nl, als u vragen hebt aan Suzanne... u kunt ook uh, twitteren, hashtag <middels> Een paar zaken die opvielen uit het medianieuws. Uh, het zal u niet zijn ontgaan. Nederland vierde gisteren het begin van de festiviteiten rond 200 jaar Koninkrijk. Live op televisie, s ochtends de landing in Scheveningen. Huubstapel, Stapel, en we noemden hem gisteren Prins Willem Frederik. Vervolgens in de Ridderzaal de officiële opening... en s'avonds vanuit Den Haag het Koninkrijksconcert. En naar dat programma keken maar liefst 1,8 miljoen mensen. Zang en dans, een komische noot met de oude meester Paul van Vliet. Dames en heren, goedenavond. Wat een dag. Wij vieren vandaag dat 200 jaar geleden in Scheveningen het Oranjehuis is aangespoeld. Ja. En toen was het vast niet zo koud als vandaag anders was... ...Willem een wel teruggegaan naar zijn gezin. De vraag is alleen na de biografie welk gezin. Ja. Dames en heren, het is toch goed gegaan in die 200 jaar. Het is een bijzonder land geworden. Het land van één Sinterklaas en 50 tinten zwart. Heb jij gekeken, uh, nee, ik heb je gekeken, toevallig Suzanne. Een oh ja, weer een feestje. Ja. Oh. <laughs> Het is een mooi programma. En uh, zeker ja. mooi, ja. van jong naar oud, naar Paul van Vliet. Ja. Per 1 januari, we hebben er al iets van laten horen, krijgt Radio 1 een nieuwe programmering, nieuwe stemmen. Suzanne is daar een van. Vertrouwde stemmen verdwijnen. Naast VPRO-collega's Tessel Blokker en Ger Jochens verdwijnt ook Elsbeth Gruiteke van Radio 1. Volgens haar omroep, de EO, en zendermanager Laurens Borst past Elsbeth's collega Thijs van den Brink beter alleen in het nieuwe EO-programma. Elsbeth bracht dat nieuws naar buiten via Twitter, waarbij ze vooral haar woede op Laurens Borst uitte. En die reageerde daar weer op op Radio 1.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 Vijf minuten geleden begonnen. Nog geen echte kansen terwijl Ado er nu uit is met Van Duinen aan de rechterkant van het veld. Maar uiteindelijk komt zijn paas eigenlijk bij niemand terecht. Maar houdt Ado wel balbezit. Wat valt op in de eerste minuten bij Ajax? De positie van Lerin Duarte speelt linksachter. Blind speelt gewoon op het middenveld. En Duarte vult dus de leegte in die boilers. Geblesseerd geraakt tegen Barcelona heeft achtergelaten. Dat is toch een aardige variant van Frank de Boer. Duarte moet het verdedigend stellen tegen misschien wel de beste Hagenaar op dit moment. Mike van Duinen. Ajax heeft heel veel de bal in de beginfase. Heeft al twee corners mogen nemen, maar heel gevaarlijk is het dus nog niet geworden. Van Ado nog niets vernomen in de eerste vijf minuten. Het is nog 0-0. Suzanne, we hadden het even net over uh, Elsbeth heb ja. Weg bij dit is uh, de dag, Tesselblok, Ger Jochems, allemaal... Uh oude vrienden, zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja. dan kom jij als nieuwkomer. Ja, in die zin is het lastig om er iets over te zeggen. Want ik ben heel blij dat ik daar uh, mag gaan zitten. Tegelijkertijd uh, wordt er gehakt... en vallen er enorme Spaners ja. uh, natuurlijk. Elsbet vind ik een geweld... Ik, ik zal haar erg missen op Radio 1. Want Waarom? Vind haar Fantastische interviewster. Ze heeft een prachtige stem. Ik vind dat ze een heel mooie sfeer maakt in een programma. Dus ja, heel jammer dat ze weggaat. En dan vind ik het wel extra jammer... dat. Ja, als je dan via Twitter dat, dat, zo'n conflict naar buiten... dan ga je helemaal naar weg. Dus ja. dat, dat, dat, dat vind ik er heel vervelend aan. Uh, maar ik zal haar erg missen als presentator op Radio 1, ja. Onze vliegende kiep, die missen we nooit op zondag. Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, overigens zoals gezegd, ik was uh, deze week in Enschede... Uh, bij een project van Ruud van Nistelrooy. Uh, Ruud, jouw foundation, wat doet hij? Ja, we zijn hier, uh, hier bij elkaar en uh, waar de foundation voor staat is om kinderen die, uh, die het meest nodig hebben, om die, uh, om die een goede start mee te geven. Omdat dat zij uh, vaak uit, uh, uit probleemwijken komen en weinig kansen krijgen. En uh, bij ons uh, krijgen ze alle kansen en, uh, en helpen wij ze om, uh, om op het goede pad, uh, om de goede weg te komen. Hier ongeveer 15 kinderen in de leeftijd van na 8 tot 12 jaar, geloof ik. En wat ik zo leuk vind, ze moeten allerlei oefeningen doen om elkaar te helpen. En daar gaat het om, denk ik. Zeker. Kijk, hier ontstaan de situaties waarin onze, onze coaches en, en leerkrachten op dingen gaan letten. Hoe ze, hoe ze reageren naar elkaar toe. Sociale aspecten in zo'n groep. Het is alles is elkaar helpen. En uh, vaak is het toch uh, dat je ziet bij deze kinderen dat, uh, dat ze dat net missen door de situatie waarin ze inzitten. En bij ons uh, ja, wordt het een hechte groep met hechte contacten en, daar, uh, daar, uh, en ze zijn aan sporten in beweging. Uh, een gezonde maaltijd als afsluiting, dus wat dat betreft... Uh... Ja, maken zij gewoon prachtige stappen en, uh, en daarvoor doen wij het. Nou, je zegt er een gezonde maaltijd, maar zo ernstig is het soms... Hè, dat kinderen thuis gewoon niet goed te eten krijgen. Ja, het is het, is het sociale stukje dat, je, dat, je, dat ze voelen dat je, wat je, dat je elkaar kan helpen. Dat je dan ook zelf wordt geholpen. Dat vertrouwen, die band wordt aangegaan. Uh, ja, het lijken hele normale dingen. Maar helaas uh, komt het ook in Nederland heel veel uh, tegendeel voor. En daarom zijn wij er. En uh, ja, daar hoort... Het sociale, beide waarden en normen waarin we in de groep uh, heel erg op letten. En ook, uh, en ook het gezonde aspect. We zijn hier in een accommodatie in een, in een oude fabriek. Die is uh, ja, omgebouwd tot uh, allerlei faciliteiten. Ik zie verder op een skatebaan, ik zie hier een klein uh, voetbalveldje liggen. Uh, hier hebben we een klimrek. Uh, dus, dus dat soort spullen. Maar dat combineer jij met de gemeente dan? of Hoe werkt dat hier? Ja, we werken inderdaad samen met, uh, met partijen, uh, gemeenten. Uh, zeker in, een, uh, in deze fabriek waar heel veel uh, goede doelen samen zijn gekomen, uh, waaronder wij. En uh, daar ontstaan uh, fantastische uh, momenten en uh, organisaties die daar samenkomen. En wij zijn hier uh, hartstikke blij mee dat we met twee groepen nu in Enschede van start gaan. Voordat we in de tweede uur verder gaan praten, moeten we even naar het kussen lopen. Want die kinderen zijn druk bezig en ze missen jou, ja, maar je moet echt helpen. Ja, ik klopt. Ik ga er gelijk naartoe. Oké, okay, succes. Ja, dank je. Ruud van Nistelrooy en Vliegende kip Gilles van der Wart. Te gast, Suzanne Bosman maakt de overstap van RTL Nieuws. Half acht RTL Nieuws met Rick Niemann naar de AVRO-TROS. Per 1 januari, Radio 1 Vandaag. Suzanne, wat, wat voor programma wordt dat op de middag? Het wordt een programma uh, wat uh, heel fijn is om naar te luisteren. Ja, nee, ja, nee, uiteraard. Um, nou, het wordt natuurlijk... Uh, uh, he nieuwsactualiteiten, maar we proberen daar wel een hele eigen vorm aan te geven... door uh, ja, heel, heel, heel rechtstreeks uh, met luisteraars te communiceren. Door aan te geven van, uh, wij weten wat jullie aangaat... en daar willen we je over uh, informeren. Nou, Ik kan me voorstellen dat je heel erg gaat zitten op... waar mensen in hun dagelijkse leven tegenaan lopen. Dat je ook verder heel erg vertaalt van, wat gebeurt er nu allemaal? Hoe zit het nou met, met, met pensioen, met je loonstrookje, al dat soort dingen? Dat echt... We gaan even naar het voetbal. Ja. Ga even naar Ronald van der Geer. Er gebeuren dingen in, in Den Haag natuurlijk. Ja, daar gebeurt eigenlijk één ding. Ajax maakt een doelpunt. Na 10 minuten ploeg die eigenlijk het meeste balbezit heeft gehad. En als het dus al een ploeg is die recht heeft op een goal, dan is het Ajax wel. Het is Klaassen die het uiteindelijk afrondt. Begint allemaal aan de linkerkant bij Fischer. Schept de bal het in. Serrero kop door. En dan staat Klaassen weliswaar gedekt. Maar kopt hij hem toch over de uitgelopen Coutinho heen. Het is wat ongelukkig de manier waarop ADO verdedigt. Ajax komt op 1-0. Wenderaan, Suzanne. Radio 1 Nieuws en sportzender ja, ja, Zeker. Ja. ADO Ajax mm -hmm. 0 ja Zeker. ado we hadden het over ja, min of meer het format van dat nieuwe programma. Ja, een magazine. Dus uh, ja, waar je je uh, als. Uh als mensen heel erg betrokken bij kunt voelen. En wat we ook duidelijk willen laten zien. Van het gaat om jouw leven. En we willen je daar uh, graag over informeren. En vertel ons ook, over, ook wat jij kwijt. Eén vandaag heeft natuurlijk dat, uh, op televisie nu dat panel. Dat ja. een uh, geweldige bron is. van uh, nou ja, Dat je weet hoe het zit. Hoe mensen over de dingen denken. Maar waar ook heel veel verhalen in zitten. En dat willen we ook zeker op de radio. En dat wordt uitgebreid. Er gaan meer mensen werken. Er wordt nog meer gepeild en onderzocht. Dus daar gaan we ook heel veel mee doen. Ja, dus en verder moet het ook fijn zijn En uh, voor, voor een breed publiek dat zich daar uh, thuis bij kan ja, voelen. Niet zeker. te grachtig, gordelig of, of wat dan ook. Maar uh, ja, oh, de AFRO Leuk voor iedereen. Oh, ja. Ja, ja. En kunst en cultuur ook, ook, nog? Ja, ook? Ja. ook. Maar op een manier dat ja. uh, iedereen er wat in vindt. Want je hebt nu op vrijdagmiddag bij Jan Mom van de AFRO Die live vrijdagmiddag muziek. Live. Ja, ja, zeker. Zijn dat de elementen die je meeneemt? Ja. Die nemen we zeker mee. Op vrijdagmiddag zal een, dat, dat live... Ja, radio het is natuurlijk altijd live, live. Maar locatie, dat zal uh, op vrijdagmiddag zeker blijven. In Amsterdam uh, ergens op een plek wat we ook leuk vinden... om daar luisteraars ook te ontmoeten... Ook ja. om mensen naar ons toe te halen en hun verhalen te laten vertellen. Dus je sluit je niet op in zin in ieder geval. Niet de nou, hele week. Nou, uh, één dag niet. Eén <laughs> dag niet. Nou ja, dat is wel heel wat. Ja. Dat, dat überhaupt nog kan mm -hmm. in tijden van uh, ja. financiële schaarste. Dus, uh, maar je gaat je onderscheiden, begrijp ik. Dat, dat moet wel. Ja, dat wil iedereen. En ja. ik, denk, uh, ik denk dat we dat ook zeker wel kunnen. Dat je op een gegeven moment wel denkt van... oh ja, dit is Radio 1 vandaag. Ja. En dat natuurlijk door degene wie je hoort. Maar ook uh, door, door de onderwerpen en de, ja, de aanpak van onderwerpen. Mm -hmm. En, en en je gaf al eerder aan, dat is dus ook een reden om te zeggen van, ja, ik wil eigenlijk best terug naar die publieke omroep en zeker naar de radio. Ik ja. heb RTL, ja, ik bedoel het is leuk, het is interessant en blijft elke dag boeiend maar het is elke dag over weer Hetzelfde. Ja, nou, het is elke dag helemaal niet hetzelfde, want het nieuws is altijd nee, het nieuws anders. Is anders en je gaat maar, het altijd weer we op, op een nieuwe manier ja. uh, aanpakken. Maar het is voor, het is voor mij inderdaad ja. weer een andere manier. En het is ook, ik moet weer op het puntje van mijn stoel gaan zitten en ik moet het weer uitvinden. Ik moet zoals ja, wat jij nu doet, een, een gesprek voeren waar je op moet reageren. Je moet luisteren. Ja, met, met name dat vind ik heel erg leuk. En wat ik ook zei, het, het meer direct te communiceren ook met mensen en met luisteraars. Had jij ook uh, nog de ambitie gehad om bij RTL iets anders naast dat nieuws te doen? Uh, nee, want je weet dat daar niet zo heel veel ruimte voor is. Dus ik heb daar ook nooit het idee gehad wat ik verder... Ja, en wat is er verder over te zeggen? Ja, nou... Naast Umberto Tan. Ja, maar oh ja. dat is toch een andere tak ja, van sport. Ja. En ik ben wel echt iemand die op het nieuws uh, zit, ja. Heb je dus nooit gevraagd aan RTL-leiding, zeg, uh, wat zou ik nog eens meer kunnen doen? Het is één ding wat ik heel graag wel eens had willen doen... een zo'n Jules Holland-achtig programma. En dat dat is... is toch wel een soort droom. Wat uh, later met Jules Holland is dus op de BBC een programma... waarin uh, Muziek, hè? Ah. De, de, de, de oude muzikant Jules uh, ja, mensen ontmoet... en uh, heel veel bandjes laat zien. ouwe hele oude meuk en, uh, en hele jonge wilde dingen. En dat, dat samen met gesprekjes erbij. Dat is het enige, maar dat is een soort droom. Want dat zat er niet in. nee zeg nee. maar Wat vinden ze er thuis van... Want jij had een ander ja. andere ritme. Ja, ik maar. Dus je hebt kinderen en een ja. echtgenoot die uh, drukke baan heeft. Ja. Dus ja. Mm -hmm. Ja, nou, het, het ritme thuis, van of? het leven werd wel een beetje bepaald... door mijn ja. roosterwerk. Want hoe zag jouw dag eruit als je s'avonds dat nieuws deed? Wanneer ging je dan naar die redactie? Uh, begin van de middag. Dan al. Dus uh, ja. ja, tussen de middag. Om half twee is daar altijd uh, de grote vergadering. Dus daar ben je dan bij. En dan vanaf vier uur lopen de uitzendingen. En de ene keer werk je tot en met het half acht nieuws. En de andere keer tot en met uh, het ja. later nieuws. Dus dat is uh, ja, alles... Uh, speelt zich in de middag en de avond af. Dus morgens waren, ja, had ik meestal vrij. Hmm. En dan uh, week op week af. Dus een hele drukke week en een wat rustiger week... en een hele drukke week en een wat rustiger week. Zo was het. En nu wordt het gewoon uh, elke week druk. Zeker, maar, ja. maar met, met, met, met misschien meer toch iets socialer dag. in het leven. Uh, ja, op een andere manier wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ze waren ook wel een beetje bezorgd. Uh, Echt waar? Uh, de kinderen. Ben je nu elke <laughs> avond thuis... <laughs> Ja, het zijn, het zijn, een, een vrijheid, het zijn puurs, hè, ja, dus ja. die uh, maakten zich daar wat zorgen ja. over. Anne ja. Steffen wil weten welk nieuwsonderwerp je het meest geraakt heeft in al die jaren. Heb je iets wat er voor jou uh, uitsprong? Uh, wat me het meest geraakt heeft in de zin van uh, wat, wat als mens dicht bij je binnenkomt. Ja, het zijn toch wel altijd het wat kleinere leed... wat het gevolg is van de hele grote rampen. Hoe, hoe, hoe grote dingen op, op alle mensenlevens indruk maken. Ja, 9-11, hoe dat doorleeft bij mensen nu nog dagelijks thuis. Als je ja. daar wel eens wat, dat maakt heel veel indruk. Maar ook dingen als, als Enschede, Volendam... dat zijn natuurlijk uh, zaken die we bij het nieuws verslagen hebben die heel veel impact maken. Maar ook een brand waarbij kinderen omkomen. Ja. Of uh, nou ja, de, de, de familiedrama's. Elke keer is dat weer... Ja, dat, dat hakt er gewoon in. En dan ga je als redactie heel professioneel mee om. En dan kom je later thuis. En je kijkt ja. nog eens een keer of naar het late nieuws... of naar, uh, bij een andere nieuwsuitzending. En dan zie je het weer en dan denk je... oh. Nou ja, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Zelfs bij de vond ik kun je over de vreselijkste dingen praten... met ja. mensen hè, en, en ja. verslaggevers aanhoren. Maar ik heb wel altijd bij mezelf gemerkt... zodra dat in beeld terug te zien is, mm -hmm. kijk ik weg. En jij hebt die beelden wel moeten zien. Ja. Wat je hoort bij die beelden als, als aankondigen en als afsluiten. Ja. ja, ja. Nou ja, weet je, Als je aan het werk bent, dan heb je natuurlijk een mate van professionaliteit... die je uh, ook heel erg uh, bewaakt. Want je wilt nooit bij andere mensen... De kans wegnemen om er zelf iets van te hmm. vinden. Hè, het het voorwegnemen, daar moet je erg voor uitkijken. Dat als jij het heel dramatisch maakt, Zeker. dat mensen dan thuis niet meer het zelf erg kunnen vinden. Of dat je ze daar al in leidt. Dat moet je ten alle tijden voorkomen. Dus je bent heel erg getraind en ook ervan overtuigd dat het moet. Dat je de dingen neutraal Zeker. en rustig vertelt. Ja. Van dit is heel verschrikkelijk. Maar dat ga ik niet zeggen, dat zie je zelf. Maar eigenlijk. dat laat je ook niet in de kleuring van je stem blijken. Dit is heel verschrikkelijk. Uh, dat probeer je niet. Nee, want nee. ik wil zeggen, daarmee, daarmee geef je ook een boodschap Ja, precies, af, dus je moet het toch echt zo neutraal mogelijk ja. uh, proberen te doen. Ja, nou ja, bij de radio kun je weer heel anders, ja, uh, natuurlijk, anders communiceren. Uh, uh, ja, heel anders uh, communiceren, omdat je dat visuele ja. uh, onderdeel... Ja. Ga je dat wel missen, die aandacht die televisie genereert? Mm. Loop je op straat boodschappen te doen? Daar komt er wel van nieuw. Ga ik dat ja, missen. Wij op Televisie mensen gaan dat absoluut missen. Ja, nou ja, ik blijf een beetje op tv. Ja, dus één in keer. Die zin ook. <laughs> nou ja, kijk, bij het nieuws is het natuurlijk wat anders dan wanneer je een Wendy van Dijk of een Linda de Mol uh, bent. Ja. Het nieuws is wat afstandelijker. Kennen mensen jou op straat? Uh, ja. ja, zeker wel. Um, maar. Het is al vaak zo van, oh, hallo, en uh, dat is het dan. Ja, maar als jij nu al in, in Hezen bent... ben je dan de dochter van de oud-burgemeester van Hezen... of is, uh, uh, is hij de vader van die mevrouw van de ja. televisie? <laughs> Hoe werkt dat? <laughs> meneer zelf maakt een handgebaar van, nou ja... Ja, uh, ja, nou ja. beide. Ja, ze zijn in Hezen best trots, uh, inderdaad. Ja, ja, leuk. Ja. Nou, straks uh, nog even, uh, de, moet je maar even over nadenken... of je niet ook de politiek in had gewild, zoals je vader uiteindelijk. Hè? Je had ook burgemeester misschien uh, ergens, uh, ergens kunnen worden... maar je hebt, je hebt deze route gekozen. tv deskundige Ron Vergouwen met Kassie uh, Kijken. Ron, waar muziek in zit. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Muziekprogramma's. Ja, dat was een aantal jaar geleden het ondergeschoven kindje op de buis. Maar ja, de kijker kan dat nu in elk geval niet meer zeggen. Het wachten zit er eindelijk op. Dit is waar de competitie pas echt gaat beginnen. Het is zaterdagavond, dit is Holland's Ja, en dan hield Gordon zich nog behoorlijk in gisteren. Gisteren was trouwens wel een uh, heel muzikale avond met uh, ja, zingende kinderen. Het 11e Junior Eurovisie Songfestival. De opening van het jaarlijkse muziek-event in december. Goedenavond, welkom bij de top 2000-quiz. De koorts is weer in het land. U kunt weer stemmen op de top 2000. En als de koorts in het land is, dan spelen wij trouwens. een buitengewoon vrolijke popquiz. En er was ook nog een koninkrijksconcert. Oh, dan, dan, dan, dan, muziek is weer alom vertegenwoordigd op de buis... maar de vraag is, hoe puur zijn die programma's? Muziek-idulaat Gerard Ekdom die zette dit jaar in elk geval een trend met Top op 3. Waar in het originele Top op ooit de optredens de boventoon voerden... zijn dat nu vooral de gezellige ditjes en datjes. Straks hebben we weer Johan Derksen. Hij plaatste de eerste Nederlandse bluesband ooit in de Hall of Fame. En Kluun is onze Top kenner. Weet hij alles over Bruce Springsteen. Dat hoor je straks. Nu eerst Leo Blokhuis. Ja. En Gerard is nu ook wekelijks te zien met Join the Beat. En daarin probeert hij met een paar muziekproducers... aan de hand van primitieve geluiden een hit in elkaar te flansen. Even een quizje. Wat voor geluid is dit bijvoorbeeld? Uh, meneer Schilpeoort, mag ik het geluid nog één keer horen, alstublieft? Ja, wat zijn dat nou? nou ik zal het maar vertellen, het zijn vrouwenbillen waarop geslagen wordt... En zo klinkt het als daar een muziekproducer mee aan de slag gaat. Ja, een erg leuk idee. Eigenlijk een soort eh, ja, VPRO's vrije geluiden... maar dan met een amusementsausje. In elk geval origineler dan de nieuwe show van Jeroen van de Boom bij SBS6. <treeks> In Beter dan het Origineel worden spelletjes gespeeld uit allerlei andere muziekshows. Zoals Ik hou van Holland, Nick tegen Simon, Het Zwingpaleis, Het Gevoel van, De Beste Zangers van Nederland. Maar wel erg mooi zijn de artiesten die een eigen draai geven aan een bekend nummer. Bijvoorbeeld hier Simone Kleinsma met haar versie van Zo Stil van Bluff. Zo stil, hoe je? Prachtig. Maar eh, niet langer dan twee minuten, natuurlijk. Hè. Het moet wel behapbaar blijven voor snel verveelde kijkers. In de Wereldraai Door is dat zelfs anderhalve minuut. Aan praten over muziek zit dan weer geen limiet in dit programma. Zoals eh, nu toch wel in de erg uitgemolken discussie over Guilty Pleasures. Daarover gesproken trouwens het Songfestival. Ja, we gaan Ilse de Lange en Whalen afvaardigen. En ze gaan een country liedje zingen. We gaan. Country spelen. Oh, sorry Matthijs, ja natuurlijk. Country. Country. In de country muziek. Country. Hoe niet vaak gehoord daar? Nou, dat voor mij is dat gewoon een country liedje ja, hoor. Dat, dat is ook helemaal een country liedje. Ja. In mijn jeugd was dat toch ook al country muziek? Ja, ja, toch? Ja, dus dat vind ik, is dat, vind dat een country liedje? De basis is echt, echt country. -liedjes. Oh, dan ga ik even, laten we even luisteren. Dan ga ik met nieuwe oren luisteren. Een hele nieuwe muziekstijl. Wel een erg mooi gesprek over muziek deze week was uh, DJ Armin van Buren... die aanschuift bij Matthijs samen met zijn broer en zijn vader. En wat blijkt, muziek zit in de genen. Ja, ik zat altijd met mijn vaders en vaders bandrecorder te kijken. Dat vroeger nog een bandrecorder, weet je, zo groot, oh, ja. en die spoelen. Daar komt die fascinatie vandaan. Op een, een, een gegeven moment kocht hij een synthesizer, een van de eerste. Kocht u een synthesizer? Ja. Is dat zo bijzonder? Ja, nee. leuk. <laughs> Kijk, die, die jongens maken waar wat ik altijd gehoopt heb. Ik wilde dirigent zijn en componist van een groot orkest. Geen dat tijd, doen ze. Hè? Kortom, de evolutie werkt. <laughs> <laughs> wat zou je trots zijn dan, hè? Jazeker. Ook bij RTL Late Night deze week een aardig gesprek over muziek. Drie generaties van presentatoren van de megatop 50 schoven aan bij Humberto. Goed Herman Stok, Martijn Krabé en de dj van nu Bart Arends. Ja, en dan zegt Martijn waarom hij nu geen dj meer wil zijn. Iemand bepaalt wat er gedraaid wordt op zo'n radiozender. Dat is een ambtelijk werk, uh, is dat geworden. Je bent iedere dag op dezelfde plek en je draait eigenlijk dezelfde muziek. En wij gingen naar onze uitzending. Je gaf een goede schop tegen je platenkast. En wat er uitviel, dat pakte je. Je, je kon af... gewoon pakken, draaien wat je wilde. Je kon gewoon ja. doen wat je wilde. En dat is heel erg veranderd. Ja, en dat zegt dus de man die nu de programma's maakt... met het strakste muziekformat van de Nederlandse tv. Want dat is wat er wel aan de hand is op dit moment... Er zijn eigenlijk genoeg mooie programma's met muziek op de buis. Maar ja, het moet wel allemaal in een format passen. De tijd waarin de muzikant nog gewoon mocht optreden... lijkt echt definitief voorbij te zijn. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. En alles wat Ron zojuist besprak is terug te kijken, te lezen... op deperstribunde.nl onderdeel Kassie Kijken. Ado Ajax, 0-1, nog altijd Ronald... Ja, door die goal van uh, Klaassen. Ja. Nou had Ado er best één kunnen maken. Een goede voorzet van Maloon. Kramer de lucht in. Veldman net iets voor hem en kopte de bal uiteindelijk corner. Maar die Kramer stond net heel negatief even in de belangstelling. Toen uh, de doelman van Ajax, Sillissen, bal wilde wegtrappen. Toch in betrekkelijke vrijheid in zijn eigen strafschopgebied. Kramer kwam storen. Zag dat die bal wegging en liep even door op Sillissen. Sterker nog, stak zijn elleboog uit. Dit was een uh, nou, schoolvoorbeeld van een elleboogstoot. Sillissen naar de grond. En uh, Wiedemeijer was al een stukje weg, de scheidsrechter. En uiteindelijk uh, besloot hij maar om Kramer geel te geven. Maar dit had echt een, een rode kaart moeten zijn. Wat dat betreft is Kramer ontsnapt. En Ajax heeft nog een, ja, een, een kans gehad. Met die dobber te maken. Klaassen. Rechterkant strafschopgebied. Hij werd wat naar de achterlijn gedrongen. Schoot wel. Maar Coutinho lag goed in, in de korte hoek. En daarom is het nog altijd maar 1-0 voor Ajax. Ado is wel na die openingstreffer wat beter geworden. Wat agressiever. Heeft dan ook van wat duels gewonnen. En heeft wat meer de bal gehad. Ook wel wat aardige combinaties laten zien. Maar je, hebt toch wel, je ziet toch wel dat Ajax wat dat betreft het betere van het spel heeft. Suzanne, Jan Plagge uit Hezen zegt... ooit ambitie had burgemeester te worden? Nee, nooit. Oh. Nee, nee, nee, nee. Ik uh, heb er respect voor hoe mijn vader inderdaad uh, dat allemaal uh, heeft gedaan. Uh, het is een, uh, een baan waarbij je een, een natuurlijk voortdurend alert moet zijn. En er gebeurt zoveel. En nou, ook, ook veel gezeur aan je hoofd en... Uh, hij heeft er altijd erg van genoten. Wij vonden het ook altijd heel erg leuk om alle verhalen natuurlijk. Tuurlijk, hè, want ja. gek als we zijn op nieuws en verhalen. Uh, om dat allemaal te horen. Maar om er zelf uh, aan mee te doen, nee. Geen en, moment. Het grote nieuws wat je is bijgebleven nog bij RTL? Had je nog een voorbeeldje? Ja, we hebben natuurlijk politiek zoveel leuke dingen nou. meegemaakt. Uh, in de afgelopen 15 jaar. En dan was er weer. Uh, he, allemaal van die, van die. heel veel verkiezingen natuurlijk. Uh, steeds uh, re relatief korte kabinetten. En dan het, uh, het samenwerken met de Haagse. Redactie is ook weer een beetje een radiootje spelen in van die, uh, van die bijzondere uitzendingen. Dus die had toen de val van het kabinet uh, Balkenende 4 februari 2010. Tien, dat het, uh, mm. dat was over Oeruskal. Ja, en dat had de hele nacht, en dan ja. kwam er weer een voorstel zus en dan ging de pvda oh. fractie niet akkoord. En, mm. Nou ja, we hebben toen tot na vieren uitgezonden. En elke keer, dat begon al om twaalf uur... Ja. dat de hoofdredactie Feest. zei, jongens, uh, wat doen we? En Rick en ik in de studio. En Frits in Den Haag en Jos in Den Haag. We gaan door, we gaan door. Ja, en dan moet je maar improviseren. urenlang met heen en weer. En je belt dus iemand op midden in de nacht. En uh, je praat over de actualiteit. En dan, uh, nou, wat gaan we nu? We gaan. We gaan weer eens even met Jos praten en we gaan weer eens even met... Dus dat ja, en tot diep in de nacht. En dat was een bijzondere uitzending, maar dan vrolijk. Geen bloed, verder niks. Nee, gewoon, gewoon nieuws. Mooi. nieuws. kijken hoe het zich ja. ontrolt in politiek. daarnaast. Brian Roy zit naast jou. Ja. Oud voetballer van Ajax, topper. Hè. Een groot, groot voetballer, heel veel interlandse. Ik weet het ook. geoverd. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ken jij Brian, uh, Suzanne? Ja, van gezicht wel, ja. ja televisie natuurlijk. Ja, ja absoluut. Ja. Ik uh, mm -hmm. heb haar wel op tv gezien natuurlijk als uh, nieuwslezeres. Ja, absoluut. Je kent haar. En kende jij Brian een beetje? Ja, van... natuurlijk. Dat is nou, natuurlijk ja. een enorme naam. Ja. En uh, ik zat net ook te denken, de, het, een van de, volgens mij, debuuten in het Nederlands elftal of bijna debuut of zoiets. er was ja, een keer een wedstrijd. Ja, ja, ja inderdaad. Dat we, dat we met een hele redactie zaten te kijken en dat iedereen maar riep Brian oh, ja, maar... Roy moet erin, Brian Roy moet erin. <laughs> dus uh, vanaf dat moment ja. is die naam, dus elke keer als ik Brian Roy moet ik... erin, Brian Roy moet erin. Moet erin. Ja. Dus uh, als, ja, een, een mooie carrière, Zeker. heel uh, internationaal. Wat doe je nu vandaag de dag, Brian? Uh, ja. Ik uh, ben trainer bij Ajax, bij de jeugd, okay. ik ben een uh, individueel trainer. Ja. Doe daar de vleugelspitsen. Dus uh, probeer die uh, op, een, uh, op een goede manier te ontwikkelen en beter te maken. We gaan erover doorpraten het komende uur. Dankjewel, Suzanne. Fijn. Veel plezier bij de radio. Dank je. Voor de komende 15 jaar. De antwoordapparaat staat aan, maar eerst even langs het NOS-journaal. De uh, collega's zitten reeds in de startblokken. Tot zo dadelijk, Naadnieuws.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 Zometeen verder met de eerdivisie. Ado ajax Juist yes, schiet er binnen. Maar een slotfase krijgt dit hij wel Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Hij schiet hem erin, zeg! En om half 2 2 0, PSV. Tijdot is weg, maar dan wordt de bal verrekt. recht. Het schat op de goal. Rod goed testen kan buur. Draait even weg, is dan twee tegenstanders spijt. En om half 5 NEC A6. Weddrijden, 1-0. En West langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dit strijkquartet in de kleine zaal. Wauw! Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Bij Adlon Carly's zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan.